...staat in Deuteronomium 33. Het is een van de allerlaatste stukken van Deuteronomium. En Deuteronomium betekent eigenlijk herhaling. Ooit heeft de heer de wet gegeven bij de uitocht van Egypte. En toen heel de woestijn was doorgetrokken... 40 jaar hebben ze door de woestijn gezworven. En zodra ze dus voor het beloofde land staan... ...komt het stuk uit Deuteronomium 33... ...waar de Torah herhaald wordt. Dus Deuteronomium heeft te maken met herhaling van datgene wat God 40 jaar tegen het volk zei... ...toen ze uit Egypte trokken. Maar we weten dat het hele volk, alle volwassenen zijn gestorven... ...op Joshua en Caleb na. Dus alles wat het volk dadelijk het nieuwe land intrekt... ...zijn alle kinderen van onder de 20 die dan 40 jaar ouder zijn geworden. Deuteronomium 33 vers 26. Waar beginnen we mee? Daar is niemand, broeders en zusters, als God, zegt Mozes. Er is niemand als God, o oh Jeshurun. Jeshurun is een ander woord voor oprechte. Wonderlijk dat Mozes uitgaat van oprechte. Hij spreekt tot de oprechte van Israël. Daar is niemand als God, o oh Jeshurun, oprechte. Hij rijdt langs de hemel als uw helper. En in zijn hoogheid over de volken. De eeuwige God is u, wat zegt hij, een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Omdat hij, bij de vijand voor u verdreef en zijde verdelg. Wonderlijke start. He? Er is niemand als God... Ik vind het een van de mooiste uitdrukkingen die de vader doet door Mozes tegen het volk van Israël. Er is buiten Yahweh geen God. Amen. Amen. Als er maar één God is en hij is de enige, is er naast hem niemand God. Yahweh is God. Er is niemand als God. O Jesurin, oprechte. Hij rijdt langs de hemel, als uw helper, in zijn hoogheid over de wolken. De eeuwige God is... U, aanwijzend, een woning. De eeuwige God is voor u een woning. En onder u zijn eeuwige armen. Omdat hij de vijand voor u verdreef en zij verdelig. Ik vind een schitterende stad waarmee eigenlijk uh, Mozes een uh, Deuteronomiumbrief afsluit. Want hij zegt vanwege dat verdelig, daarom. En als er een daarom is, is er ook een... Ja. Waarom? Dan moet je afvragen. Ja, waarom zegt hij dat nou toch? Nou zegt hij... Daarom woonde Israël veilig... En bleef de bron van Jacob ongestoord. In een land van koren en most... Ja, zijn hemel sprenkelt dauw. Als je dit overdenkt, zeg je... Wat is dat schitterend mooi. Daarom woont Israël veilig. Waarom? De eeuwige God is u een woning. Kunnen wij ook zeggen dat de eeuwige God ons een woning is? Ja toch? Wij worden er ook door zijn eeuwige armen gedragen. Wij leven er ook in het huis van de Vader. Wij leven naar de regels van zijn verbond. Ons huis is vervuld met de zegen van Abba Yahweh. He? We leven onder zijn eeuwige armen, omdat hij de vijand voor u verdreef en zij de verdelg. Daarom woont Israël veilig, wij wonen veilig, ook al leven we in een boze wereld, en bleef de bron, en het wonderlijk is, hier is het woordje bron, oog. Zo staat het in de grondtaal. Daarom is het oog van Jacob ongestoord. Het oog van Jacob is ongestoord, hij richt zich op de eeuwige, onder zijn verbond leeft hij. In een land van koren en most, ja, zijn hemel sprenkelt dauw. Dat is de situatie waarin Jacob, waarin Israël leeft. ongestoord. Ik hoop dat die periode snel terug gaat komen. Dan zegt hij in vers 29 van hoofdstuk 33. Welzalig zijt gij. Wat was het ook alweer, welzalig? Gelukkig. Niet alleen gelukkig, maar... Gelukkig, gelukkig staat er. Dus eigenlijk ben je dubbel gelukkig, wel want zalig is gelukkig, maar wel zalig, wel gelukzalig, zei gij. Israël, wie is aan u gelijk? Als ze het zouden beseffen. Wie is er nou aan Israël gelijk? Wij mogen zelfs met de groep mensen waar we nu samen mee zijn, weten dat we tot Israël behoren. Wie is er nou aan u gelijk? Kan een andere volk aan ons gelijk zijn? Andere volken die... Onze vader Yahweh niet kennen? Welzalig zijt gij Israël? Wie is aan u gelijk? Vraagteken. Een volk verlost door Yahweh. Je bent dus met niemand te vergelijken als je verlost bent door Yahweh. Want hij is het schild van onze hulp. Hij is het zwaard uw hoogheid. Daarom zullen uw vijanden... Een heel mooi woord... Vein ze uw hulde te brengen. Dus de vijanden van Israël zullen aan Israël Veinze ze zijn hulde te brengen. Klinkt dat goed of klinkt dat niet goed? Op welk volk kan Israël nou vertrouwen? Nee, zegt hij. Daarom zullen uw vijanden ze uw hulde te brengen. En gij zult op hun hoogte treden. Het gaat in eerste plaats op de volken rondom Israël. Ze zullen dus vijzen, vijzen is wat? Leugenachtig. Ze zullen je leugenachtig verheffen, hulde brengen. Oh, we zijn nu goed volk van God. Ja, maar ze zullen vijzen uw hulde te brengen en gij zult op hun hoogte treden. Uiteindelijk zullen we op hun hoogte, hoogte zijn altijd de plaatsen van overwinning, zullen we treden. We realiseren ons nog omdat we daarvoor ook mee bezig zijn geweest. dat uh, Mozes. door uh, Moab heen kwam. Dus aan de andere kant van de Jordaan, de stad. En dan komen ze naar de Jordaan toe. En dan moeten ze dus de Jordaan over om het beloofde land in te komen. Hè? Maar Mozes beklom nog in de velden van Moab. dat is aan de andere kant van de Jordaan. de berg Nebo, dat is een van de hoogste toppen. de top van de Pisga, die tegenover Jericho ligt. En Yahweh liet hem, dat is Mozes, het gehele land zien. Het is inderdaad een schitterende plek als je daar komt. Hij kan vanuit de berg tot aan de zee, de Middellandse zee toe kijken. En over de hele lengte, van beneden naar boven toe, Israël overzien. Yahweh liet hem het hele land zien. Vanaf Gilead tot aan Dan toe. Nou, we zijn zowel in het ene geweest als in het andere dan zegt Jawe tot Mozes. Mozes, dit aanwijzend. Dit is het land dat ik, Abraham, Isaac en Jacob onder Ede beloofd heb. Dus nog voordat ze binnenkomen, hij staat hoog op de Pisga. Hij zegt: denk erom, Mozes: dit is het land. Dit aanwijzend. Dat ik en Jacob, Isaac en Abraham. Onder Ede beloofd het met de woorden, aan uw nageslacht zal ik het geven. Al zou er maar één belofte in de Bijbel zijn over het land, dan is dit een hele sterke. Het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob zijn de erfgenamen van Israël. Iedereen die tegen deze zaak in zou willen gaan om zijn land weer te verkopen of weg te geven aan de vijand, overtreedt gewoon het gebod van God. Aan uw nageslacht, zegt hij, zal ik, Jawee, het geven. Ik heb het u met uw ogen laten zien, maar gij zult daarheen niet overtrekken. Weet je dat niet triest? Mozes is zo'n enorme weg gegaan door de woestijn. Hij heeft alles meegemaakt wat er meegemaakt moest worden. In vreugde, maar ook in ellende. En hij kan dadelijk de rivier niet overtrekken. Wat was ook weer de oorzaak dat Mozes niet meekon. Ja, dus wat was hij geweest? Ongehoorzaam geweest. Durven wij dat hardop te zeggen? Mozes is ongehoorzaam geweest. Wat wordt er ook weer van Mozes gezegd dat hij was? De meest zachtmoedige mens op aarde. Nou, dat hebben ze van mij nog nooit gezegd. Misschien van u. Maar dat hebben ze echt van Mozes. Is de meest zachtmoedige mens op aarde. He, ik denk dat hij een... Een plaatje is, een afspiegeling van Messias die komen zou. He? Aan die nageslacht zal ik het geven, dat land. Het is ook aan het nageslacht gegeven. Maar door een hele trieste geschiedenis zijn ze er ook weer uitgezet. Nochtans, hoe lang zijn ze weg geweest? Hoeveel jaar? Nu zijn ze alweer 70 jaar terug. 2000 jaar? Nu zijn ze alweer 70 jaar terug. Dus ze zitten wel aan het eind van een periode. Toen dus zei jongens: wat gaat er gebeuren? Israël komt terug op zijn plaats. De landen daaromheen zijn allemaal in beweging. Ze schelden allemaal op Israël. Het liefst willen ze samen Israël veroveren. Maar wat heeft God gegeven in de landen rondom? Ellende en leed, oorlog en strijd. Zo is het veel vaker gebeurd in Israël. Eén ding zegt hij duidelijk: aan u zal ik het geven, aan uw nageslacht. Maar gij, Mozes, zult daarheen niet overtrekken. Alleen maar omdat hij één fout gemaakt had. Waar God had gezegd, spreek tegen de berg, zodat hij water geeft. En Mozes zegt in zijn boosheid, zal ik jullie water geven. Eén fout. Nochtans heeft God hem niet laten staan in zijn hemd. Toen hij op de berg sloeg, kwam er water. Water. Dus God heeft hem niet los overgelaten aan zijn fout. Maar op de klap die Mozes heeft gegeven, heeft God water gegeven. Maar Mozes heeft daarvoor zijn fysieke ingang in het land moeten loslaten. Uiteindelijk is Joshua is ingetrokken. Toen stierf Mozes, hij wordt genoemd de knecht van Yahweh. Al daar in dat land Moab volgens het woord van Yahweh. Precies zoals vader gezegd heeft. Hij begroef hem in een dal, in het land Moab, tegenover Bed Peor, het huis van Peor. En niemand heeft zijn graf geweten tot op de huidige dag. Typisch is dat, vind ik niet. Iedereen heeft gezien dat hij naar boven toe ging, eigenlijk om te sterven. En ze hebben later gekeken of ze hem konden vinden, maar er is niets gevonden. Ze hebben wel bovenop de berg Peor een gedenkteken voor hem neergezet. Die steen die staat er wel, als herinnering aan Mozes. Kunt u hem lezen? Maar het is een, een, een memorial, hè? Het is in het Engels ondergeschreven, in het Arabisch, dat op die plaats wordt herdacht dat Mozes uiteindelijk op de berg was. <lacht> Mozes die was 120 jaar oud toen hij stierf en zijn oog was niet verduisterd en zijn kracht was niet geweken. Dus je zou zeggen, een man in de volle kracht van zijn leven, alleen hebben we door vader weggenomen. Niemand kon hem weer vinden. Dat is met meer mensen gebeurd, hè, door de tijd heen. Heen nog? Elia is weggenomen. Dus het zijn wel dingen die gebeuren. Deuteronomie 34, vers 8. De Israëlieten bewenen Mozes in de velden van Moab. Dertig dagen lang. Totdat de dagen van de rouwklacht over Mozes ten einde waren. En dan, Jozua nu, de zoon van Nun, staat van geschreven dat hij is... Vol van de geest. Wonderlijk is dat. Ik dacht dat de mensen alleen met Pinksterdag vol van de geest waren. Of toch niet? Wie waren er nog meer vol van de geest in de Bijbel? Wat denken u van alle profeten in Israël? Als ze de zonde en de goddeloosheid van het volk zagen... werden ze zo bewogen vanuit het binnenste door de geest van God... dat ze begonnen te spreken... Dus als een profeet ging spreken van lieve mensen, stop met jullie zonde, bekeer je van je goddeloosheid. Want dit heeft Jaweh gesproken. Dan zijn dat profeten. Hè, die vol van de geest waren, vol van de geest van wijsheid. Dus als je de woorden van de Torah herhaalt en het aan de mensen verkondigt, dan spreek je door de geest van wijsheid. Dus iemand die gewoon mens is, zoals u en ik, kunnen uit de geest van wijsheid, uit de geest van God spreken. Want Mozes die had zijn hand op Jozua gelegd. Dus dan mag je van aannemen dat de wijsheid die met Mozes meegegaan was... uiteindelijk wordt overgedragen op Jozua. En het volk die het ziet aanvaardt dat de geest van Mozes overgaat op Jozua... en ze aanvaarden hem als de opvolger van Mozes. Ze luisterden de Israëlieten naar hem... en deden zoals Yahweh aan Mozes geboden had. Wonderlijk, hè? Ze volgen Jozua, maar ze luisteren dus in wezen naar de woorden van Yahweh die Mozes gesproken had, handelen wij niet in dezelfde wijze? We kunnen naar allerlei predikers luisteren, we kunnen de Bijbel lezen... maar in wezen handelen we naar wat Vader zegt tot Mozes. Dat hebben we geleerd in de afgelopen jaren dat we binnen de Messiaanse beweging... dat we met Joden in aanraking kwamen, begonnen te erkennen dat die Torah... die aan hun gegeven was de basis is van Gods verbond. Zij luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals Yahweh Mozes gewozen had... Dus wanneer we ons laten onderwijzen, dan zal iemand ons moeten onderwijzen in de woorden van Mozes. Als iemand niet onderwijst in de woorden van Mozes, kun je gevoeglijk zeggen, hij kent de waarheid niet. Het geschiedde nou na de dood van Mozes, de knecht van Yahweh, dat Yahweh tot Joshua de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, het volgende zei. Mijn knecht Mozes is gestorven, wel nu. Maak je gereed, Jozua. Trek over de Jordaan hier. Gij en dit gehele volk naar het land dat ik, Abba Yahweh, hun de Israëlieten geven zal. Als je ziet hoe vaak dit voortkomt in de Bijbel... het land dat ik hun, de Israëlieten, geven zal... kan je nooit meer twijfelen over wie het land is. Dan zegt hij heel wonderlijk... elke plaats nu die uw voedsel betreden zal... Geef ik u lieden zoals ik tot Mozes gesproken heb. Dus de plaats waar we onze voeten zetten in Israël is eigendom geworden van het volk van Israël. Niet van ons natuurlijk. Maar ik zou het wel als een geestelijk teken willen geven. De plekken die wij ontdekken in Gods Torah en in de woorden van zijn profeten. Op het moment dat we het begrijpen zullen ook wij onze voeten moeten zetten op het verworven land. Dat we zeggen, hé, hey, zo heeft de Heer gesproken. Het feit dat wij onze voeten erop zetten, zal zichtbaar zijn in onze levenswandel. Het zal een vreugde zijn om dezelfde plaatsen te betreden met onze voetzolen, zoals God die ons geeft, omdat hij spreekt door de woorden van Mozes. We zullen gewoon discipelen worden van Mozes en Yeshua. Van de woestijn en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat... Het hele land van de Hethieten en tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Waar gaat het ook weer over? De woestijn? De Eufraat? Dus je kan zeggen vanaf de Nijl tot aan de Eufraat, tot aan de zee, is het volk van Israël. Is groot Israël. Ook al wonen ze er momenteel niet, het zal het gebied zijn wat uiteindelijk weer veroverd zal gaan worden. Hebben ze ooit het hele gebied in handen gehad? David Salomo. Dus er moet nog iets vervuld worden van het profetisch woord. Dat je zegt, hey, Israël zal dit gebied bezitten. Of dat nou komt voordat Messia komt, ik weet het niet. Of misschien gaat het pas bezit worden als Messia komt. Maar de woestijn en de Libanon tot aan de grote rivier de Eufraat, het hele land van de Hettite tot aan de grote zee in het westen zal uw gebied zijn. Niemand, zegt hij, zal voor u stand houden al de dagen van uw leven. Tegen wie zei hij dat ook alweer? Tegen Jozua. Niemand zal voor u stand houden, Jozua. Nochtans, Jozua heeft al die punten niet bereikt natuurlijk. Zouden we door kunnen zien naar de echte Yeshua, Jehoshua die komen moest? Niemand zal voor u stand houden al de dagen van uw leven, zoals ik... Met Mozes geweest bent, zegt hij tegen Joshua, zal ik met u zijn. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Zo trouw als God is geweest aan Joshua, zo zal zijn trouw zijn aan Yeshua. Die dadelijk heel de wereld uiteindelijk tot zijn erfnis zal brengen. Hij zegt tegen Joshua, en ik vind dat een hele belangrijke uitspraak, wees sterk en moedig. Want zoals Joshua de woorden van Mozes hoort en uiteindelijk het volk moet gaan leiden... ...hij krijgt dit te horen als hij dan vaart. Hij krijgt niets anders te horen als wees sterk en moedig. Ik denk als we deze dingen lezen tot we het ook onszelf moeten realiseren. Zodra we erkennen dat de woorden van God waarheid zijn... ...zegt de Heer gewoon wees nou sterk en moedig... De Torah van Mozes werd uitgeleefd door onze Heer Yeshua. We zijn navolgers van Mozes en Yeshua. Hij brengt ons in het beloofde land als we in gehoorzaamheid zijn wegen wandelen. Je kan niet zeggen, ik geloof in Yeshua en in Mozes en je doet niet wat ze zeggen. Wees sterk en moedig, broeder en zuster, want gij zult dit volk, het land, doen beërven, zegt Abba Yahweh tegen Joshua. Dat ik hun vaderen gezworen heb om het hun te zullen heeft Abraham het land bezeten? Nee, hij is erheen er gewandeld. Jacob, hebben ze het land bezeten? Nee, ze hebben er allemaal doorheen gewandeld. Ze hebben het land gezien, maar God heeft gezegd: dat land heb ik jullie gegeven. Maar de echte erfenis moeten ze nog ontvangen. Joshua 1 vers 7, hij zegt weer tegen Joshua in datgene wat hij gaat veroveren. Alleen zegt hij: wees zeer sterk en moedig. En handel nou nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Er is duidelijk een voorwaarde hè, voor Jozua. Er zijn vele koningen geroepen door God. Hebben te horen gekregen dat ze getrouw moesten zijn. Maar vele koningen waren niet getrouw en hij levert dus over aan de volken rondom. Het gaat elke keer weer op dezelfde wijze. Wees nou sterk en moedig. Handel nauwgezet overeenkomstig de hele wet... die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af, niet naar rechts, nog naar links... opdat gij voorspoedig zijt. Overal waar gij gaat. Je zou toch niet kunnen zeggen dat het alleen maar voor die tijd gelde? Nee toch? Het zijn toch profetische woorden? Ook wij in Nederland zullen toch zeggen... inderdaad, dit is wat God tegen Yeshua zegt, tegen Joshua zegt... wij zullen eerst navolgers... He, van Mozes, van Yeshua, van Yeshua, in dezelfde wegen wandelen. We zullen zeer sterk en moedig zijn... want je hebt vele mensen op je weg die je vindt die tegen je zijn. We zullen nauwgezet overeenkomstig de hele wet handelen. Wonderlijk is dat, vind je dat? Hoe kunnen we nou tot een moment zijn gekomen... tot we hebben gezegd, ja, maar die wet is toch vervuld? We kunnen nou in alle vrijheid leven. Het is onbegrijpelijk tot het christendom die weg opgegaan is. En we hebben er zelf middenin gezeten... Hij zegt, handel nauwgezet overeenkomstig de hele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijkt er niet vanaf? Nee. Waarom niet? Opdat gij voorspoedig zijt overal waar gij gaat. Hij is er niet meer klaar, hè? Hij zegt, dit wetboek mag niet wijken uit uw mond. Over pijn zit dag en nacht. Waarom? Opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen... uw doel bereiken. En gij zult voorspoedig zijn. Wanneer bereiken we nou het doel? Wanneer zijn we nou voorspoedig? Wanneer we geld verdienen? Wanneer we dikke huizen hebben? Grote auto's? Hebben we echt niks mee te doen. Het bereiken van je doel... is het punt te benaderen... en aan te komen. Zoals God gezegd heeft... handel overeenkomstig mijn woord. Dan zul je... Het doel bereiken. Als de een zijn doel bereikt heeft, is het Yeshua... die ons voorgegaan is. En hij heeft gezegd, volg mij. Hij heeft niet achteraan gezet, misschien red je het niet. Ik denk dat het een eerlijke eis is van God... om te zeggen, wees gehoorzaam, wandel in mijn vreugde. Wandel in mijn Torah. Laat het wetboek niet wijken uit je mond. Je kan zelf dingen genoeg tegenkomen... dat je zegt, nee, zo spreekt hij niet, zo spreekt de Heer... Over pijn zit bij dag en bij nacht. Je moet nauwgezet handelen. Alles wat erin geschreven is, je moet je doel bereiken. En dat is voorspoedig zijn in de wegen van de Heer. Denkt u dat het een vreugde is? Nou, Jozua weet het zeker. Heb ik u niet geboden? En dan komt hij weer. Hé, hey, wees sterk en moedig. Het blijkt dus dat wees sterk en moedig gewoon een gebod is van God. Niet alleen voor Jozua, maar ook tegen jou en mij. Hij zegt gewoon, Wim, Ann, Piet, Marie, Kees... ...wees sterk en moedig... ...dat moet je wezen om in zijn weg te gaan. Hij zegt, zit er nou niet... ...word niet verschrikt... ...want Yahweh, uw God, is met u... ...overal waar gij gaat. Het zal toch niet alleen voor Jozua hè? Nee, je moet gewoon doen... ...wat hij zegt, ook al zeggen je vrienden... ...en je buren, joh, je bent gek... ...ja, dat is goed, ik ben al jaren... ...maar dit is de weg die ik ga. Het is nou eenmaal zo. Als je zou zeggen... ...ik ga een andere weg wandelen... Ik ga het op zondag doen of ik ga het weet ik wel wat je gaat doen. Dan zegt hij heer nog steeds je doet het te vergeefs. Mensen die het anders doen als dat vader van je vraagt, dan zegt hij gewoon eenvoudig van te vergeefs, Marcus 7. Eert gij mij, want je leert leringen die geboden van mensen zijn. Nee, zegt hij, heb ik het u niet geboden, wees sterk en moedig. Dat heb je nodig om in de wegen van Abu Yahweh te wandelen. Zit er niet, word niet verschrikt, want Yahweh, je God is met je overal waar je gaat. Toen beval Joshua de opzieners van het volk met het volgende. Hij zei: Ga midden door de lege plaats en beveelt het volk al dus. Bereid teerkost, he, eten en drinken, want binnen drie dagen zult gij de Jordaan hier overtrekken. Waarom? Om bezit te gaan nemen van het land. Wat is de Jordaan overtrekken? We zouden het gewoon onze doop kunnen noemen. Het feit dat we de keuze maken, het watergraf in te gaan... het oude leven van de woestijn achter ons te laten... en het nieuwe land in te treden... met het voornemen in de geboden van de Heer te wandelen. Het koninkrijk van God is Israël. Gij zult de jodaan hier overtrekken. Zult, heel sterk woord. Je zal om bezit te nemen van het land... dat Yahweh uw God tot een bezitting geven zal. Zal is ook nog toekomend... Dus ook wij treden het land in en we zullen het in bezit nemen. Ook het land wat voor jou privé een uitdaging is om te gaan doen. Dan spreekt hij in dit gedeelte apart tot de Hubenieten, Gadieten en tot de halve stam van Manasse. Weet u waarvoor dat is? Want ze zijn toch met twaalf stammen, of niet? Ze waren dus vanuit de woestijn van Moab naar de Jordaan toegetrokken. Ze stonden voor de Jordaan. En in dat gebied gaan de Rubenieten wonen, de Gadieten en de halve stam van Manasse. Dus Mozes heeft gezegd: Dit hele gebied is voor jullie en jullie nakomelingen. Maar zegt hij: We gaan dadelijk de rivier over. En alle mannen van Ruben, van Gad en van de halve stam Manasse, die gaan mee naar de overkant. Want we gaan eerst heel Israël gaan we vrijmaken zodat alle stammen een woonplaats hebben... en pas als heel Israël een plekje heeft... dan gaan die drie stammen dadelijk weer terug naar de plaats... waar hun vrouwen en hun vee is achtergebleven. Hij zegt, gedenk nou dat woord dat Mozes, de knecht van Yahweh, u geboden heeft. Dit is een heerlijk woord. Gedenk nou het woord dat Mozes, de knecht van Yahweh, u geboden heeft. Elke keer weer opnieuw. Hé, hey, Israël, denk aan de woorden van Mozes. Ja, uw God, schenkt u rust en geeft u dit land. Nou gaan zij natuurlijk het fysieke land in. En ze komen uiteindelijk tot rust. Wanneer vinden wij nou onze rust? Wij zijn natuurlijk ook geestelijk het land ingegaan, hoewel we in Nederland zitten. We leven niet in, in Israël. Wij maken toch dezelfde keus. We gaan door het water en uiteindelijk zetten we onze voeten op de belofte van de Heer... We gedenken aan de woorden van Mozes en van Yeshua. De knecht van Yahweh, de zoon van Yahweh met Yeshua. Die het ons geboden heeft. Yahweh uw God schenkt u rust en geeft u dit land. Kunnen wij het ook zeggen dat we tot rust gekomen zijn in het land wat God gegeven heeft? Wij gaan pas het land in wanneer? Of in levende lijven, nou daar zien we naar uit. Maar zouden we het niet in levende lijven nu zien, dan zullen we sterven... We zullen begraven worden en op de dag van de opstanding, de komst van Messias, zullen we opstaan en met hem daar naartoe gaan. Dan zullen uiteindelijk alle gelovigen zullen ingaan. Gedenk het woord van Mozes, de knecht van Yahweh u geboden heeft. Yahweh uw God schenkt u rust en geeft u dit land. Maar in wezen zijn we al in onze geestelijke rust ingegaan de dag dat we tot het verbond gekomen zijn... ...opgestaan in een nieuw leven... ...en daar zijn we geestelijk tot rust gekomen... ...hoewel we natuurlijk nog onze strijd in het vlees voeren. Maar in ons geest zijn we in een volkomen rust overgegaan. In onze geest weten we door geloof... ...onze zonden zijn weggedaan. Als er nog iemand met zonde rondloopt te tobben... ...zeg je, hé, hey, wat is er met je aan de hand? Ben je van het geloof afgevallen? Er is alleen maar rust voor de gelovigen. Of hij moet strijd hebben in het vlees... ...en dan moeten we elkaar helpen om erheen te komen... Gedenk het woord van Mozes, Yahweh heeft u geboden, Yahweh uw God schenkt u rust en geeft u dit land. Ook je lichaam waar je in woont, God die zal je voorkomen rust geven. Je vrouwen, de kleine kinderen, je vee mogen blijven in het land dat Mozes u gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan. Maar gij zult ten strijde toegerust aan de spits van uw broeders optrekken alle dappere helden en gij zult hen helpen. Tegen wie zegt hij dit? Dat zijn die mannen, die van die drie stammen, Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Dus die mannen worden opgeroepen om de rivier de Jordaan over te trekken en heel Canaan in bezit te gaan nemen. Ja, de vrouwen en de kleine kinderen, die blijven dan achter aan de overkant van de rivier de Jordaan. Maar ten strijde toegerust zullen dus de Ruben, Gad en een stuk van Manasse aan de spits van uw broeders optrekken... Alle dappere helden en gij zult hen helpen. Tot wanneer? Totdat Yahweh uw broeders rust geschonken heeft. Dus die negen stammen die overblijven... aan de andere kant van de rivier... die moeten eerst rust ontvangen door hun gebied in te nemen. Evenals u en ook zij bezit genomen hebben... van het land dat Yahweh uw God hen geven zal. Eigenlijk zou je dit ook constant in de christelijke... Marciaanse gemeenschap moeten zien, hè? We zouden met elkaar moeten strijden... tot iedereen tot die volkomen rust zou komen. Maar wat zie je in de christelijke wereld? Hoeveel strijd is er niet vanwege de enorme hoeveelheid groeperingen? Eigenlijk zijn we nog steeds niet tot onze rust gekomen, denk ik wel eens. Hè? Je hebt gelukkig een kleine groep mensen bij elkaar... ...toen je zegt, hé, hey, we hebben een hoop dingen waarin we hetzelfde denken... ...dezelfde rust vinden. Dan moogt gij terugkeren naar uw eigen land... ...en het in bezit nemen... ...het welk Mozes, de knecht van Yahweh... U gegeven heeft aan de overzijde van de Jordaan in het oosten. Dus ze staan nog steeds voor de rivier. Ze moeten naar de overkant totdat het allemaal ingenomen is. Daarop antwoordde zij Joshua. Al wat gij ons bevolen hebt zullen wij doen. En overal waar gij ons zenden zult zullen we gaan. Wat hier nou aan Joshua wordt toegedicht zou voor ons denken Yeshua moeten zijn. Overal waar hij ons toe oproept, wat hij ons bevolen heeft, dat zullen we doen. Ga heen, verkondig het evangelie van het koninkrijk gods tot aan het einde van de wereld. Wat is het evangelie van het koninkrijk van God? Dat is het koninkrijk waar Yeshua door zijn vader is aangesteld als heerser. Het koninkrijk van God is het koninkrijk van Abba Yahweh. Maar zijn zoon is daartoe gezelfd om daar koning over te zijn. Al wat gij ons bevolen hebt zullen we doen, overal waar gij ons zenden zult, zullen wij gaan. Zo gaan ze dus Canaan binden om uiteindelijk elke provincie in bezit te nemen. Evenzeer als wij naar Mozes gehoord hebben, zegt het volk, zullen wij naar u, Jozua, horen. Mogen maar Yahweh, uw God met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. In wezen doorkijk je naar Yeshua, maar op dezelfde wijze regeren zoals Mozes geregeerd heeft... En ieder die uw bevel weerstreeft en niet hoort naar uw woorden, wat gij hem ook bevelen zult, zal te dood gebracht worden. Alleen, zegt hij, wees sterk en moedig. Dat komt elke keer terug met die Jozua, maar het geldt ook voor ons. We zullen naar de woorden moeten luisteren die de Heer ons gegeven heeft. We moeten dat land in bezit nemen, ook ons land waar we wonen. Je kan zeggen in mijn huis heerst Torah van God. Koninkrijk van God begint in je eigen huis. He, onder je eigen familie, je eigen kinderen. Wie het bevel weer streeft en niet hoort en doet, maar naar uw woorden... wat gij hem ook bevelen zult, zal te dood gebracht worden. Alleen wees sterk en moedig. Ja, dat zegt hij elke keer. Hè? Als je maar doorleest, kom je het steeds weer opnieuw tegen. Broeder en zuster, de kern van vanavond is alleen wees sterk en moedig... in het luisteren naar de geboden van de Heer... om het land in bezit te nemen waar het u geroepen heeft... Wat is tof, een goede nieuwe maand en mogen dit thema met u meegaan deze komende maand.